Mark Visser met het NOS Journaal. De ochtend worden door de zware ijzel. Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor Groningen, Friesland en Drenthe. In het noorden van de provincies Flevoland en Overijssel geldt code oranje. De ijzel kan de hele ochtend aanhouden. De verkeersdiensten adviseren vanochtend ten noorden van de lijn Vlieland-Enschede... niet de weg op te gaan als het niet per se nodig is. Afgelopen avond en nacht zijn door de gladheid tientallen ongelukken al gebeurd. Voor zover bekend zijn er geen doden of zwaar gewonden gevallen.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 De vertegenwoordiging van Saudi-Arabië bij de VN heeft de omstreden executies van 47 veroordeelden verdedigd. In de verklaring staat dat er sprake was van een eerlijke en rechtvaardige processen. Verdachten zijn volgens de Saudi-Arabië niet veroordeeld vanwege hun intelligentie, ras of geloof. De groot deel van de Arabische wereld leidde vooral de executie van een Sjaïdische geestelijke tot verontwaardiging. Het weer trekt een regengebied over het land met in het noorden dus kans op ijzel. Overdag trekt de neerslag weg, maar het blijft bewolkt. Min 2 in Groningen, plus 8 in Zeeland. Dit was het NOS-journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiel op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg 4. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Haven 2 kilometer file. Door een uh, gekanterde vrachtwagen met varkens op de A15 Nijmegen richting Gorkum... staat 8 kilometer tussen Waddenooi en afrit Leerdam. De vertraging is drie kwartier, één rijstrook dicht. Verkeer van Nijmegen naar Rotterdam kan omrijden via Arnhem en Utrecht. Op de A27 Breda Utrecht...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 Be unsaved. Be unsaved. on and run. Something that makes me want Shut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 Just Don't like you're supposed to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 Last forever. I'm me